Het zou kunnen zijn dat het daarmee te maken heeft. We gaan naar Gio. Ja, want er is een uh, valpartij aan de achterkant uh, van het uh, peloton uh, bij een versmalling. Ja, dan gaat die weg een beetje naar, uh, naar binnen. Dan gaan de hekken een beetje naar binnen. En dan zie je er meteen een paar uh, renners bij liggen. En natuurlijk kijk ik meteen of er ook Nederlanders bij liggen. Zo te zien valt dat mee. De val van Hoogeland is uh, volgens de tourradio ook een uh, meevaller. Want hij uh, schijnt niet echt zwaar geraakt te zijn. Nee, het zijn een paar renners van uh, Sojasun. Tenminste, één renner van Sojasun die blijft liggen. Hé, hey, en het is de kopman van... Dan Garmin die daarbij ligt. Rijder Hesjedal. Ja, die heeft toch al niet zo'n geweldig lekker seizoen achter de rug. En de Giro ging het niet goed. Die heeft erbij gelegen. Maar die wordt op dit moment teruggebracht door een van zijn ploegmaat. Door Dennis. Rowan Dennis. Die probeert hem weer terug te brengen naar het peloton. Het peloton dat dus breed uitwaait over de weg, Sebas. Of wordt daar toch nog wel door een van de renners geprobeerd om weg te komen? Daar uh, wordt nog wel redelijk doorgereden. Als ik zo even achterom kijk. Uh, uh, maar de weg die draait en kiezen hier een beetje tussen de bomen door. Beetje wat meer bosrijk gebied, maar er wordt nog wel flink doorgereden hoor. Want de tellen van de motor komt eigenlijk nauwelijks onder de 50 kilometer per uur. En ook hier voor het peloton, bij de diverse rode auto's van de Tourorganisatie, zie je toch wel eventjes een nu en dan wat overleg. Komen ze eventjes naast elkaar rijden, ook met de regulateurs die op de motor zitten erbij. Misschien dat dat ook een overleg is over hoe dat nu verder moet met de situatie aan de streep. De situatie in Bastia even. Dus uh, ook een uh, rumoerig moment uh, in dat peloton door die valpartij met Rijder Hesjedaal daarbij betrokken. En ik dacht net wel even dat ik een uh, renner ietsje voor het peloton uitzag uh, rijden. Maar wij zijn inmiddels alweer uh, door een flauwe bocht. Nog iets meer dan 10 kilometer voor het peloton. Heeft uh, de organisatie, Steven Dalenbouw dus de tijd om de boel aan de finish op te ruimen? Ja, maar de vraag is hoeveel tijd ze nodig hebben. Want ondertussen is er nog helemaal niks veranderd in de situatie hier aan de boven die over de finish hangt, wordt wel gekeken. Er staat een mannetje die op een steiger staat, die kijkt door de boog heen naar de andere kant van de weg, of er misschien iets te doen is om die boog omhoog te krijgen. Uh, voor de duidelijkheid het is geen opblaasboog, maar het is echt een stellage waar die reclameborden bovenaan vasthangen. Ondertussen zit de buschauffeur van Orca Greenhead uh, ja, nog gewoon in zijn stoel, kijkt af en toe in zijn spiegel. Kan ik wat doen? Mag ik wat doen? Uh, ja, die moet op de opdracht krijgen uiteraard van de organisatie om vooruit of achteruit te rijden. Uh, maar er is nog geen centimeter verschil gekomen in, in die bus en die staat hier dus nog met 10 10 kilometer te rijden nog. Waarschijnlijk op dit moment minder 9 kilometer. 10 uh, volgens mij precies hm. nu. Uh, nog te rijden tot aan de finish. We gaan onder, het, uh, onder de boog van, van de 10 kilometer door. Dan weer naar Wimbledon, want ook de tweede set zit daarop, Mark. Tweede set inmiddels uh, gespeeld. 6-1 in het voordeel van uh, Ivan Dodig Die de eerste set al met uh, 6-0 had gewonnen. Seizling twee keer gebroken. Het gebeurde hem bij een stand van uh, 4-1 uh, opnieuw. Naar uh, 5-1 Ivan Dodig Die het volgens uh, uitstekend uitserveert. Ja, ik heb even mee zitten tellen. De Kroatië heeft nu zeven keer geserveerd. En die heeft in die zeven games maar zeven punten tegengekregen. En wat ook ja, toch wel opvallend is om te zien. Dat als Igor Seizling serveert. En als hij een tweede service moet slaan. Dat hij in deze tweede set gewoon de niet binnenhaalt. 0% op zijn tweede service in deze tweede set. Er zal ongetwijfeld een verklaring voor zijn... ...buiten dat het, het feit dat Ivan Dodig zo goed speelt... Scheisling, nou ik heb het net al verteld, is volgens mij niet 100% qua gezondheid. Hoe het ook zij, 6-0 en 6-1 heeft hij de eerste twee sets verloren. We gaan weer naar, naar Corsica natuurlijk, ja. omdat ja. we ja. kijken eigenlijk op twee fronten... ...hoe is de situatie daar bij de finish en hoe is het in de koers, Gio?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 ploeg, dat die zich gereed maken voor de eindsprint. Ik ben benieuwd, want we tellen natuurlijk nog steeds in beeld. En hier op onze computerschermen af naar kilometer nul. Naar het echte moment waarop ze hier over de streep moeten komen. Maar waarschijnlijk gaat die finish dus al eerder gebeuren, Sebas. Ja, dat kan ik bevestigen hoor. We hebben het nog even gecheckt net bij een van de regulateurs. En nu is er nog iemand dat aan het herhalen. Volgens mij op de tourradio. doe ik even iets dicht zo. Dat is wat makkelijker praten. Maar dat in ieder geval de tijd opgenomen wordt van de op 3 kilometer van het einde. Lijkt het mij inderdaad logisch dat daar ook de finish is. En wij worden nu ook weggestuurd naar voren. De hectiek Steven Dalemoud is in ieder geval in de koers enorm op dit moment. En ook al is die finish 3 kilometer eerder, aan de finish wordt nog steeds hard gewerkt om die bus weg te krijgen. De banden zijn inmiddels ja, doorgestoken, wou ik gaan zeggen, maar in ieder geval het lucht wordt eruit gelaten om die bus in ieder geval wat lager te krijgen. Maar waarschijnlijk is dat dus een, een, een luxe uh, oplossing, want die finish die zou dus 3 kilometer eerder zijn, die is 3 kilometer eerder. Bart volkskamp Wat vind je van die maatregel? Ja, ze, hebben geen, ze hadden twee keuze. Maar ja, nu is er geen keuze meer. Dus de, fi, de finish drie kilometer eerder is prima. Het is jammer voor, voor die mensen die, die vanmorgen om zes uur een plaats hebben ingenomen. En dan volledig uh, uh, niks gaan zien vandaag. Maar dat is de meest veilige oplossing. De andere oplossing was, maar dat is nu te laat om te neutraliseren. De situatie te herstellen bij de finish en dan opnieuw te vertrekken. Maar uh, ik, ja, dit is, dit is een oplossing. Ja, ja. En, en, en dit is dan wel weer het voordeel van de Oortjes. Want iedereen is er nu duidelijk van op de ja, hoogte. Ja, ik durf het haast niet te zeggen. Maar dit is dus wel een voordeel van de Oortjes. Dat iedereen gelijk op de hoogte is wat er gebeurt. Dus uh, ja, je ziet de, de finale. Alles nu echt in volle gang. En ik ben benieuwd hoe die finish daar eruit ziet. Straks laat waarschijnlijk. We gaan het meemaken wie hem gaat winnen. Want het zal een van de sprinters worden. Gio. Ja, het zal zeker een van de sprinters worden. De ploeg van Peter Sagan gelooft erin hoor. Want die maken het tempo op kop. Ik zie daar ook Matthew gost vlak achter zitten. Kevin is met al zijn ploegmaat. Nicky Terpstra onder andere die daar mee vooraan rijdt. En aan de andere kant van de weg is het wit van Argo Shimano. De ploeg van Marcel Kittel. We gaan dus een sprint krijgen. Maar de grote vraag is wanneer krijgen we die sprint? Als het goed is, dus op drie kilometer van het einde. Ik heb trouwens het panneau van de laatste vijf kilometer nog niet gezien. Het teller van de motor staat op twee. 207 kilometer. En dat uh, panneau van de 5 kilometer, dat zit er wel aan te komen. Dus Peloton zal hier ongeveer een kilometer achter zitten, denk ik. Achter ons, want uh, wij zijn al vooruitgestuurd uh, op deze toch wel uh, aparte dag. Apart begin van de honderdste tour. Met eerst dat groepje wat uh, wel teruggepakt ging worden. Toen weer niet, toen weer wel, toen weer niet. En uiteindelijk uh, dus maar weer wel. En vervolgens dus ook uh, deze finish die dus uh, op uh, drie kilometer van het einde zal liggen. Peloton op weg naar die uh, ban, naar dat bando van de laatste 5 kilometer 5 min 3 is 2 dus nog zo'n iets meer dan 2 kilometer te rijden in deze etappe Dan hebben ze dus nog minder dan 2 kilometer te rijden. Ik zag zojuist even een beeld van die, uh, dat punt 3 uh, kilometer van uh, de echte eindstreep. En daar uh, zit net nog een soort bochtje voor. Een, uh, een soort vertakking. Ja, dat is allemaal wat. Hier begint het uh, publiek te applaudisseren. Omdat de bus onder de boog vandaan is. Maar ja, uh, die zullen van een koude kermis thuiskomen. Als er straks hier geen renner meer te zien is. Als die renners drie kilometer voor de streep gaan afsprinten. Ik kijk naar het peloton. Ook daar weten ze wat er aan de hand is. Want je zag renners druk praten. In hun oortjes uh, proberen gewoon uh, duidelijk te krijgen wat gaat er nou gebeuren? Wat een idiote aankomst van een eerste toer etappe is dit? Ongelooflijk dat dit is gebeurd. De bus is er onderuit, maar de finish, ja, die zal hier niet plaatsvinden.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 Het is een van de mannen van Omega die daar uh, valt. En die neemt dan uh, een paar renners met zich mee. Dan knalt er ook nog eentje zo tegen een uh, lantaarnpaal aan. Ja, en als nou eens even het beeld goed wordt. Staat daar Peter Sagan bij? Jawel, Peter Sagan staat daarbij. Even kijken, Bram Tankink. Ook die staat inmiddels alweer rechtoverheid. En dan gaan we praten over een ontregelde sprint. Want de mannen van Lotto die rijden nog wel op kop. Waar zijn ze uh, uh, Grijpel kwijt? Ze zijn André Greipel kwijt. En dan is het even de mannen van Vakantselij die het probeert. Want uh, we weten dat... Chris Boekmans er niet bij is. Waar zit de Marcel Kietel? Die zit er ook nog gewoon bij. Jongen, jongen, jongen, wat een chaos in deze etappe. Ik zie André Grijpel daar niet mee voorin zitten. Ik zie wel Degenkolb. Ik zie Kittel, dacht ik. Ik zie Chris Boekmans. Die zitten daar wel allemaal bij. En wat gaan we dan hier voor winnaar krijgen? Wat gaan we hier voor eerste gele truidrager krijgen? Het zou wel eens een enorme verrassing kunnen zijn. Want ik zie ook de mannen van Omega niet meer op kop rijden. En dat betekent dat Kevin is er waarschijnlijk ook niet bij zit. Nu zijn het zelfs de mannen van Movistar die er aan de zijkant opzij komen. Ook die hebben natuurlijk een sprinter in hun gelederen bij Movistar. Maar ja, wat uh, gaan ze daar doen? Wanneer wordt er gesprint? Het is onduidelijk waar ze precies zitten. Want het telt niet meer af daar. Wacht, daar staat Grijpel. Grijpel met de fiets aan de hand. In een relaxte poging. Handje op de zij. Maar hij weet dat het voorbij is. Hij doet niet mee in de overwinning. Hij doet niet mee om de gele trui hier. nog twee mannetjes van Omega die daarvoor in eh, meedraaien. Maar het is absoluut onduidelijk wie daar nou allemaal bij zit. man van Movistar, dus Rogas, dat is natuurlijk de sprinter uit die ploeg. Die zal het ook nog wel gaan proberen. En kijken we of Goster ook nog bij zit. Ik geloof dat Goster gewoon nog bij zit. Die gaat eh, waarschijnlijk ook meesprinten. En ik kijk ook naar Tom Dumoulin, die op dit moment hard op kop meerijdt. Zelfs Tom Velers, die, nee, wat zeg ik, uh, Laser, die zit er nog bij namens uh, Belkin. De ploeg, uh, de voormalige Rabobank ploeg. die is in ieder de dans ontsprongen hier met die zware valpartij. Jongen, jongen, jongen, wat een finale. Vier man van Argos op kop.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 dat er op 3 kilometer zou worden afgesprit. Terwijl, ze komen wel degelijk hier aan. Hopen dat alle brokstukken zijn opgeruimd. Hopen ook dat die finishoverkapping gewoon overeind blijft onder dat geweld. Tom Dumoulin die nog steeds daar mee vooraan strijdt. En Dan moeten we maar eens even kijken wat daar gebeurt. Nikki Terpstra die op dit moment tempo maakt. Ja, die probeert een Jelle Nijdam die probeert er vandoor te gaan. In de laatste kilometer. Het zal toch niet gebeuren. Nikki Terpstra probeert daar weg te rijden. Contador op achterstand gereden. Die heeft ook achterstand Nicky Terpstra is los. zou het hem zo gunnen, die voormalige Nederlands kampioen. Twee keer was hij Nederlands kampioen, toen reed hij ook weg. En hier komt hij dan aan. Hij is in het bereik van de vaste camera's, maar het gaatje is niet echt groot. Maar ja, wat erachter zit is allemaal ontregeld. Er is geen organisatie meer. Geen idee wat er gebeurt, maar hij wordt nu ingelopen hoor, Nicky Terpstra. En dan gaat de lezer ook nog mee sprinten daar vooraan. Namens Belkin. We zien het groen van Belkin daar voorop zitten. En dan ben ik benieuwd hoe het hier gaat aflopen. Wie gaat hier de sprint winnen? Wie gaat die de sprint winnen. Is het toch Kittel? Is het toch Kittel daar aan de buitenkant? Of is het uh, iemand daar aan de binnenkant? Is het de bal van Katusha? Is er, ja, het is Kittel! Kittel die wint hier de etappe. Hij pakt hier de overwinning in de etappe. Hij pakt ook meteen de eerste gele trui. Marcel Kittel, de man van uh, Argo Shimano, dus ja, drukt op het laatste moment nog zijn wiel over de streep. Maar organisatie was er niet meer. Een van de verpoppeltjes. ja Boy, die zit er ook nog vlak in de buurt. Maar Marcel Kittel hij doet het gewoon toch stevig aan de op. af. Ivan, Spekerbrink staat bij mij. Ivan, wat een vreugdekreet al zit. Oh. Ik weet echt even niet wat te zeggen, man. Ongelooflijk, hé. Ja, je bent de ploegbaas voor de duidelijkheid van uh, deze ploeg van Argos. Je bent light like bleek. Ja, ik, moet even, ik moet even bekomen, zoals ze zeggen. Het is echt ongelooflijk wat daar allemaal gebeurde. Waar ligt de finish? Waar, uh, hier op een drie kilometer, Foutpartijen. Dat werd even geroepen via de koersradio. Drie kilometer voor de eigenlijke finish. Uh, maar ja, jullie hebben het uh, toch uh, kunnen bolwerken, al die chaos. Nou, ik zag op een gegeven moment de jongens en slag worden. Echt heel geweldig hoe ze... Ja, ik heb ook via tv gezien, maar hoe ze hier, hoe ze hier de slag worden, hielden. Ja, en Marcel die het grandioos afmaakt, maar heel mooi ploegwerk. Ja, jullie... ongelooflijk, man. Ja, hier, geloof oh, je het wel? Want jullie hebben hier natuurlijk maanden over gepraat, hè. Van, ja, die eerste etappe, dat is wel een sprintetappe. Dat zou zomaar ja. kunnen, Honderdse ja. Tour de France, eerste, ja. eerste rit. Dan zouden wij het geel kunnen pakken. Nu doen jullie het. Ja, je hebt precies wat je zegt. Ik kan alleen maar ja op zeggen. Echt niet normaal, man, wat hier... Uh... Oh, ja. super, hè? Geweldig, jongens. Ik geef naar die jongens toe. Dank je wel. Ja. Jongen, jongen, jongen, jongen. Ik zit hier ook echt letterlijk met hartkloppingen. Gewoon puur van de spanning, van de sensatie. Ik zie Matthew Gosch aan de kant van de weg staan. Ja, in het zicht van de finish. Die is dus blijkbaar gewoon in die allerlaatste fase gevallen. Nu komt Alberto Contador op de finish af. Met een paar ploegmaten om zich heen. Ja, en die valpartij, ik, ja, die was toch ruim, ruim, ruim voor de drie kilometer. Dus het betekent dat de tijdverschillen echt gaan doortellen. Wie zit er daar verder allemaal bij? Contador komt daar binnen. Ik kan bevestigen inderdaad, Kietel. Winteretappe. Dat doet hij voor Christophe de Noor in dienst van uh, Cartoucha. Die kwam daar ook goed over. Uh, Jules Baer zit trouwens in die groep met uh, Contador. Die zie ik daarbij zitten. Ik zie ook, uh, ja, kijk of ik nog Nederlanders zie. Nou, die zie ik allemaal niet daarbij. Even kijken, Jules Baer komt hier uh, over de streep. Nee, het zijn geen uh, Nederlandse favorieten die dan over de streep komen. En hier, daar in de vechten, daar zie ik dan Sagan aankomen. Ook met een paar ploeggenoten om zich heen. Tjonge, jonge, jongen, jongen, wat een tumultueuze fout. En ik denk eerlijk gezegd dat uh, de apparatuur waarmee de transponders worden opgenomen. Uh, de, de, de zendertjes die de renners op hun fiets hebben waarmee uiteindelijk de uitslag kan worden opgemaakt. Dat hij het ook uh, begeven heeft. Want uh, we krijgen geen enkele uitslag nog uh, binnen op dit moment. Zodat we alleen zeker weten, omdat we het zelf gezien hebben. Omdat we hem nu ook stralend door het beeld zien lopen. Dat Marcel Kittel de etappe heeft gewonnen. Hij valt een van de begeleiders van de ploeg valt hij, uh, om de hals. Uh, Steven, bij Marcel Kittel. Ja, ik sta achter hem. Marcel, congratulations. Je moet je voorstellen, als je de eerste gele trui drager bent in deze honderdste Tour de France, dan word je natuurlijk van alle kanten benaderd en bevlogen en onder, om de nek gevlogen ook vooral. John Degenkoop, zijn ploegmaat, kwam zojuist voorbij lopen en wat een blijdschap sprak daaruit. Jo, jo, Marcel Kittel, ja, hij wordt nu echt weggevoerd in die menigte. Maar ja, het feest bij Argos is compleet. Ze weten niet wat ze overkomt. We komen zo meteen terug met reacties daar vanuit Bastia. Marcel Kietel wint dus de eerste etappe in de Tour 2013. Dan was er nog die tenniswedstrijd, weet u nog? Igor Sijsling op Wimbledon, Mark Brasser. Ja, één game heeft hij het uh, nog aangekeken. Igor Sijsling in de derde set. Uh, kwam 1-0 achter, werd meteen gebroken in die openingsgame van die derde set. Stond al 6-0 en 6-1 achter. En toen zei uh, Igor Sijsling: Het gaat niet meer, het is mooi geweest, ik stop ermee. En uh, dus uh, retired, zoals dat uh, hier heet. Uh, opgave van uh, Igor Sijsling. Ja, en we zullen zo meteen naar zijn persconferentie gaan. En dan zullen we zelf uh, van hem uh, hopen. Uh, hopen we in ieder geval te horen wat er aan de hand is, waar hij last van heeft. Weten dat hij ziek was in de week voor Wimbledon, maagproblemen. Nou, of dat weer opgespeeld heeft. Ik kan het me haast niet voorstellen. Maar goed, misschien ook wel. We zullen het zo meteen van Igor Sijsling zelf gaan horen. Op het centercourt is de partij... We gaan naar Steven Dalebout. Roy Curvers, ja, jij vliegt net Marcel Kittel om de nek. Kloegenoot bij Argos van Kittel. Dit overtreft jullie stoutste dromen, kan ik me voorstellen. Ja, precies. We doen ze aan. Je weet, als je de eerste pakt, dan pak je een bonus erbij. En, uh, ja, we hebben ons vol gefocust op deze dag en uh, ja, dat dan lukt uh, super gewoon. Ja, dan ben je dus de hele dag in, die, in koers hè, op weg naar Bastia. Uh, en dan ja, je verwacht uh, onrust aan het einde, je verwacht chaos. Maar had je dit, uh, dit had je niet kunnen verwachten. Hoe, vertel, hoe was dat in de buik van het peloton? Ja, dat de, we, wisten, we voelden gewoon dat het echt chaotisch was. Dus we maakten de beslissing om uh, al heel vroeg uh, van voren te zitten. En um, ja, veel vroeger als normaal. Maar ja, het bleek de goede keuze met die valpartijen en die lekker banden. Ja, was het gewoon perfect. Maar kregen jullie ook die informatie door dat de finish drie kilometer vervroegd was? Um, dat we eigenlijk niet meekregen. En op een gegeven moment toen hoorden we de finishes bij de finish. Ik denk, wat is dat nou? Ja, er was, er was een bus van de orka, die stond ja. onder de boog vast. Dus ja, uh, nou goed. Uh, jullie treintje, gaals, jullie treintje reed daar om. wel. Gaal zal om, maar goed. Uh, mooi dat het zo er, uh, uitkomt. Hè? Jullie treintje reed daar. Was dat jij op het moment dat Kittel als eerste over de streep kwam? Uh, toen was ik denk ik nog een kilometer te gaan. Ik zat, uh, ik zat achter die valpartij en uh, kon daardoor niet mee. Maar. Wel mooi, uh, dat lukt. Gefeliciteerd dat Geel in jullie ploeg. Uh, met de permissie van de rest van de mensen in Hilversum... ga ik even naar Koen de Kort. Koen, ja. Ja, geloof je het al? Uh, eigenlijk nog niet. Ik, uh, ik hoop dat het straks wel uh, gaat doordringen. Ik denk uh, als uh, Marcel straks van die hele trui uh, de bus in komt lopen... Dat het, dat het allemaal wel even echt wordt. Geel in de Tour de France voor Argos... Ja, het was een droom. Um, vooraf wilden jullie het niet echt uitspreken, maar nu is het wel echt aan de hand. Ja, nee, uh, ik denk dat we allemaal uh, na vorig jaar een beetje uh, voorzichtig zijn geworden met, uh, met uitspraken doen over wat we in de Tour de France gaan, uh, gaan presteren. Toen uh, was uh, Marcel volgens mij ook, uh, ook goed en uh, ja, kwam het er niet uit en uh, nu pakt hij uh, echt op de mooiste manier revanche. Het was natuurlijk wel een chaotische finale. Hè? Sprinters die, die vielen uit, of, of vielen zelfs. Um, hoe sterk is Kittel? Ik bedoel, er komen natuurlijk nog meer sprintertappers aan. Ja, volgens mij, uh, volgens mij kan niet zo allemaal kloppen. Als ze uh, gewoon met z'n uh, allen op 200 meter naast elkaar gaan sprinten... dan denk ik dat, er, uh, dat uh, Kittel uh, toch uh, op zijn minst 50% van de keren wint. Dus volgens mij is hij gewoon heel sterk. En het is aan ons om te zorgen dat hij uh, die kracht ook kan gebruiken. Tot slot, uh, ja, vooraf wilden jullie deze droom niet uitspreken... maar stiekem was er nog een veel grotere droom. Dat was dat John Degenkop dan die gele trui in de tweede etappe zou overnemen van Marcel Kittel. Want morgen, dan gaat het op en neer, tweede categorie klimmer in... Durf je, die, durf je die droom nu wel uit te spreken? Uh, nou ja, laten we eerst maar eventjes genieten van, uh, van, de, van de gele trui van Marcel. Die droom, uh, die spreek ik nog even niet uit. Uh, misschien kunnen we ook die gele trui op wel verdedigen met Marcel. Misschien is hij wel heel sterk. Dat zou, dat zou helemaal mooi zijn. Dat zou ook wel mooi zijn, volgens mij. Op naar de champagneflessen? Ja, dat gaan we zeker, uh, gaan we zeker drinken op dit uh, mooie, uh, mooie resultaat. Gefeliciteerd. Dankjewel. je wel. <laughs> champagne voor Coen de Kort en zijn teamgenoten van Argos Shimano. Steven Dalebout in gesprek met hen. Straks meer reacties op uh, met name die overwinning natuurlijk... maar ook de chaos uh, in de eindfase van die eerste etappe. Uh, maar dat doen we na het uitgestelde nieuws van vijf uur.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 krijgt er een permanente verblijfsvergunning bij. Hoe de Chinezen Cyprus weer op de been helpen. In Bureau Buitenland, morgenavond tussen zeven en acht. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Het is negen voor half zes, dit is het NOS Journaal. In Zuid-Afrika heeft president Obama een ontmoeting gehad met de familie van Nelson Mandela. Welke familieleden bij het gesprek waren is niet bekendgemaakt. Obama gaat niet naar het ziekenhuis in Pretoria om de rust van Mandela niet te verstoren. De 94-jarige oud-president ligt al drie weken in het ziekenhuis. Zijn toestand wordt omschreven als stabiel, maar kritiek.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 AMB ah, Verkeersinformatie viel op de A1 naar Amsterdam. Tussen de knooppunten Diemen en Watergraasmeer... staat 2 kilometer door een spoedreparatie. Twee rijstroken zijn er dicht. En bij Rotterdam viel op de A20 richting Gouda. Voor het knooppunt hebben we ook 2 kilometer. De TT is afgelopen en daarom is het druk op de A28... vanuit Assen in de richting van Hogeveen. Tussen Westerbork en Dwingelo staat 7 kilometer. We leven in een geweldige tijd...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 Kom nu schapremmen bij Macro. Page keukenpapier decor, pak acht rollen, 1 plus 1 gratis. met Jurgen van der Velde. En uh, Marcel Kittel, die dus de eerste etappe wint in de Tour 2013. Uh, ja, toch een overwinning met een Nederlands tintje, want hij reed voor de Argos Shimano Ploeg. Gio Lippens aan de meet. Heb jij intussen het slagveld overzien? Nou, overzien is een uh, groot woord. Want overzien in deze chaos, dat, uh, dat, ja, dan moet je havikse ogen hebben. Dan moet je echt uh, erboven hangen in een soort helikoptertje. Want het is echt nauwelijks in te schatten. Of uh, te, te, ja, te vertellen wat er hier allemaal gebeurd is. Die bus die tegen die boog aanrijdt. Daarna de paniek, uh, de oproep vanuit de toerdirectie uh, van de, via de radio. Van de sprint ligt drie kilometer voor de finish. En dan pas vijf kilometer voor de aankomst hier. Pecheu, de wedstrijdleider, de man die het allemaal uh, regelt vanuit de auto... Die dan... Dan in de radio en naar iedereen roept... Uh, jongens, finish is gewoon aan de finish. En uh, dat is gebleken ook. Alleen weten ze dat blijkbaar niet bij de plek... waar ze de tijden van de transponders opnemen. Want uh, we hebben transpondertijden gekregen... van drie kilometer voor de streep. Geen finish transponders. En daar kwam Guggera als eerste door voor Lagoutine en Terpstra. Dat hebben ze even nog als officiële winnaar gegeven ook. Maar Kittel komt zojuist van het podium af, Marcel Kittel. En uh, hij weet nu zeker hoor... Hij... Hij heeft die, uh, de etappe gewonnen. Hij krijgt nu ook de gele trui om de schouders. Nummer 2 was in ieder geval Alexander Christof, nummer 3. Ik dacht dat het Boy van Poppel was. Maar er wordt hier ook gemeld Danny van Poppel. En dat zou betekenen dat Danny van Poppel uh, morgen in de witte trui mag gaan uh, rondrijden. Het is toch wat, zeg. Tijdens een debuut in de Tour geldt trouwens ook voor Boy van Poppel als die het zou zijn geweest. Maar uh, dat is toch wat in een debuut in de Tour. Meteen zoiets. Nee, we wachten hier nog gewoon op de officiële uitslag. Want die is nog steeds niet Geven. Nergens krijgen we die uitslag. Steven Dalenboud, ja, jij staat ongetwijfeld bij een van de ongelukkige figuren hier. Ja, nou ja, goed. Het is zoals jij eerder al omschreef een enorme chaos. En dan zie je zo af en toe ook mensen, wielrenners over de streep komen die gehavend zijn. Eén daarvan was Johnny Hogeland. Hij lag uh, bij die valpartij in de finale. Uh, hij lag op de grond. Uh, hij kwam bij de bus aanlopen. Vijf minuten geleden ongeveer bij de vakantiebus. En uh, ja, ik vroeg hem even hoe het ging. Het ging in principe wel redelijk goed naar omstandigheden dan zeg maar... Uh, hij liet zich uh, in de bus verder verzorgen om, uh, ja, om die blessures die hij had... Of om de pijntjes die hij had in ieder geval morgen niet meer te hebben. Maar dat viel in ieder geval allemaal mee. En inderdaad, Danny van Poppel, ik sta nu achter het podium... liep zojuist dat podium op om de witte trui uh, in ontvangst te nemen. Want die is eigenlijk voor Marcel Kittel. Maar Marcel Kittel heeft natuurlijk een gele trui. Die is nog wel wat mooier. Die zou ik ook aantrekken als ik hem was. En uh, Danny van Poppel krijgt dus de witte trui Start morgen in het wit. Bart Voskamp. Ja, wat een chaos. Ja, van een uh, rustig voortkabbelend pelotonnetje uh, vlak voor het eind... zeggen wij nou tegen elkaar, god, is rustig, we missen de valpartijen... hadden we niet moeten zeggen, want uh, ja, nou ja, ja, we, we, we, het is echt een grote drama geweest. En zo zie je zo'n organisatie ook met de hand in het haar drie kilometer voor die tijd finishen. Ja, dan is er een valpartij inderdaad die drie kilometer voor die drie kilometer, dus dan krijgen renners geen tijdverlies, zouden ze krijgen. Nu hebben ze dat toch weer omgezet, toch finish op de finish. Ja, ik denk dat het uh, protesten regent van ploegleiders die hun kopmannen nu al op achterstand hebben. Ja. Dus ik uh, vraag me af hoe, hoe ze dat op gaan lossen. Ja, want we zagen bijvoorbeeld niet onbelangrijk, ja, dat gaat in de hele chaos ging dat een beetje verloren, maar komt dat door, ver op achterstand binnenkomen, toch een van de favorieten? Ja, komt het door, uh, volgens mij Hesjedaal, die ja. volgens mij ook niet helemaal nog aangesloten was door die valpartijen, dus uh, ja, ik ik hoop op een beetje coulantse, want anders zou het betekenen dat we in zo'n relatief makkelijke rit gelijk al onze, on, onze favorieten hebben kwijtgespeeld. En uh, dat zou toch wel jammer zijn. Um, nog even die, die valpartijen, want we hebben ze nu een paar keer... ook in herhaling voorbij zien komen. Wat, wat, ja, wat gebeurt er nou eigenlijk? Want... Nou ja, wat er gebeurt, uh, ze hebben op een gegeven moment... Hebben ze opstaande randjes op, op de weg staan... Met, met wat soort van fietspaden of wandelpaden daarnaast. En daar zetten ze een dranghek op. Ja, als je daar recht op afrijdt, dan zie je dat gewoon bijna niet. En uh, dus dat was de valpartij met Hoogland. Uh, de, val, de grote valpartij uh, waar... Uh, uh, waar, de, waar de meesten net lagen en waar, waar, waar Grijpel ook lag, of ja, die lag er volgens mij ook bij het ook geraakt. Volgens mij maakte die zelf die iemand tegen zijn elleboog aan. Ja, die verliest volledig de, de, de macht over het sturen en alles klettert eroverheen. Het zijn de welbekende beelden van andere jaren, maar ja, daar schrik je toch vreselijk van. Ja, we zagen Grijpel ver op achterstand ook, ook binnenkomen. Uh, ja, over die tijdswaarneming, hoe zit dat eigenlijk? Want hier hoorden we dat net vertellen van die transponders. Wordt er ook nog handgeklokt? Of, of, of hoe zit dat eigenlijk? Uh, in principe is het alles elektronisch geregeld, maar ja, die die ene bus die, die die heeft de hele elektronica ontregeld. En ja, formeel gezien zouden daar mensen met klapblokjes moeten staan zoals vroeger op een jurywagen die de nummers gaan opschrijven. Dan hebben we natuurlijk ook wel uh, uh, de televisiebeelden, dus achteraf kunnen we daar nog heel veel aan zien. En en een tijd die misschien meeloopt, maar ik... ik ja, ik denk dat er toch heel veel protesten gaan komen om het toch allemaal te niet te doen. Ja, um, Marcel Kittel dan, want die, zat dus, die heeft dat allemaal omzeild. En je zag ook een deel van het treintje van Argos, wat het gewoon goed afmaakt uiteindelijk. Ja, hij zat nog met, uh, hij zat nog met vier renners. Uh, nou ja, laten we eerlijk wezen, natuurlijk de, de, de, de mooie sprint was een beetje onthoofd. Want uh, Sagan, Krijpel, uh, Cavendish, Gos, dus vier uh, toppers waren weg. Uh, dus dat is op zich wel jammer. Maar aan de andere kant heeft Kittel wel laten zien... dat hij ook veruit de sterkste was. Hij won echt op macht. Hij ging van ver aan. En uh, ze zijn ook niet meer bij hem gekomen. Dus als het een echte sprint was geweest... Ja, dan, uh, dan hadden we misschien dezelfde winnen gehad. Dat zullen we nooit weten. Uh, helaas. Ja. Nou, Die klap is in ieder geval binnen voor, voor Argos. En uh, ze zijn daar blij natuurlijk. Uh, Corsicaans champagne uh, mogelijk vanavond. Handkok in gesprek met een van de renders van die ploeg. Tom du Moulin. Hier is hij. Ja, Tom Dumoulin, ondanks alle chaos hier aan de finish, het is gelukt. Ja, dit, uh, dit, was, dit, was, ja, dit was geweldig. Dit was echt geweldig. Hier uh, hoopten we voor. En uh, ja, dat het dan uh, lukt is uh, super. Ja. Wat hebben jullie meegekregen van de chaos die hier op de finish was? Er was een bus tegen het finishdoeken aan aangereden. Het stond vast. De finish zou drie kilometer terug zijn, hoorden wij. Hebben jullie daar überhaupt iets van meegekregen? Ja, we hoorden in één keer door de radio... Uh, dat de finish ergens anders was. En uh, ik begreep het niet helemaal, want we zaten vol in de, koers, uh, de hectiek van de koers. En, uh, ja, in één keer kregen we het door uh, wel vijf keer van... Uh, ja, de finish is toch op de finish, dus uh, ja, super. Je zo hard moeten fietsen als vandaag? Ja, ik heb wel eens uh, vaker zo hard moeten fietsen, maar het was, uh, ja, het was uh, pittig. Voelt dit nou ook een beetje als zelf in, hè? Uh, Ja, wel een beetje, ja. Ja, zeker. Ja, hier gingen we voor als ploeg. En uh, wij zijn echt een ploeg die, uh, die samen resultaat wilde neerzetten. En uh, ja, zo zien we dat ook. En uh, ja, dat is heel mooi dat het dan, uh, dan het dan ook lukt. Tom Dumoulin is dus een van die Argos-renners in de winnende ploeg vandaag. De ploeg van Marcel Kittel. Hancock sprak met hem. Gio, ja, uh, die tijden. Hoe gaan we dat oplossen? Ja, ik krijg uh, nu net door via Belkin, uh, die zette op Twitter dat ondanks het uh, uit elkaar geslagen veld... alle rijders dezelfde tijd zullen krijgen als de winnaar. Dat men toch blijkbaar besluit, ja, dit is zo'n bijzondere situatie. Hoewel, die valpartij was een gewone valpartij. Had niks te maken met de chaos aan de finish. Maar je zou kunnen zeggen van, oké, okay, uh, er is verwarring geweest. Waar ligt nu die finish? En dan als die drie kilometer inderdaad voor de echte finish was geweest. Ja, het klinkt ingewikkeld, maar dan was het binnen de drie kilometerzone gebeurd. Dus uh, nou, ik denk dat het een uh, terechte beslissing is geweest van de organisatie. We hebben ook een officiële uitslag van de nummers 1, 2 en 3. Verder komen ze hier niet, omdat hier alle apparatuur ontregeld is... door die aanvaring met die bus. Marcel Kittel dus, eerste, Alexander Christophe tweede... en inderdaad Danny van Poppel derde. Dan weten we ook de verdeling van de truien voor morgen. Ja, geel, groen, uh, wit. Het gaat allemaal naar Marcel Kittel. Maar hij kan ze natuurlijk niet alle drie over elkaar dragen. Dat betekent dat Kristoff morgen in de groene trui... van Start gaat. Danny van Poppel in de witte trui. Wat een debuut inderdaad. En Marcel Kietel in het geel. En natuurlijk de bolletjestrui. Die mogen we ook niet vergeten. Lobato die rijdt in de bolletjestrui En via Edwin Winkels. Ja, ook correspondent voor ons op sportgebied in Spanje. Die stond bij de bus van Contador. En die kon zojuist melden dat er bezorgde gezichten waren daar bij de ploeg van Saxo. Want uh, Contador schijnt toch behoorlijk geraakt te zijn aan de arm en aan uh, de schouder. Uh, er is een arts bij geweest, die was daarna ook weer snel weg. Maar uh, daar zijn toch grote zorgen. En dat zou toch jammer zijn als een van de grote uitdagers van Christopher Froome. Als die nu al gehavend in de Tour gaat rondrijden. Laten we er maar niet te veel aan denken. Laten we maar afwachten wat er allemaal gaat gebeuren. Verder dan 1, 2 en 3 komen we helaas niet op dit moment. De rest van de uitslag, ik hoop dat we hem vandaag nog krijgen. Anders weten we het morgen wel.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 Paris des filles qu'on bécote Et pelote sur les fortifs Paris gamberge, Paris vin berge Paris je t'emmène en goguette Sur mon cadre de bicyclette Jette ta peau à les boutonner. Paris des bouges, Paris vin rouge Paris oisif, Paris des bouches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 ja, daar moeten we uiteindelijk heen, hè, Parijs. Maar Parijs is nog ver, weet ik, toevallig. Want hij zit op Corsica. Uh, ja, Charles Aznavour, hij is de tourartiest van vandaag. Hij werd uh, derde in de sprint. We hebben net gehoord dat hij morgen de gewitte trui aan mag trekken. De jonge Danny van Poppel. Hancock praat met hem. Ja, je allereerste tourrit... Een ontzettend chaotische rit. Maar je had een fantastische uitslag. Ja, ik word word Het is uh, ja, in een massasprint in de Tour. Dat, dat uh, had ik echt niet durven dromen. Vertel eens over, over, over, eerst, allereerst eens over de chaos. Ja, het is uh, natuurlijk altijd gekke werk. Massasprint. Maar nou, uh, ze hadden me al gewaarschuwd dat het echt gek zou zijn. En uh, dat, uh, dat was het ook wel. Ik geloof uh, drie valpartijen in de laatste paar kilometer. En uh, ik lag er bijna bij een paar keer. Maar... Uh, ja, net niet gevallen. dan nou was het hier vlak voor de finish was het ook nog chaos hier op de streep. Met een bus die vast zat onder het finishdoek. Waardoor wij hoorden dat de finish drie kilometer naar voren getrokken zou worden. Heb jij daar iets van meegekregen? Ja, ik hoorde Hilaire allemaal finish een uh, paar honderd meter terug. Maar ik snapte het niet zo goed wat er aan de hand was. En, uh, ik dacht als ik bij de goede mannen in het wiel zit dan uh, kom ik wel uh, vooraan aan de streep. Hoe hebben je je sprint gereden? Uh, mijn broer en uh, Chris Boekmas hielpen mij heel goed. En uh, ja, op het laatste uh, rezen we naar voren. En uh, ja, ik zat uh, perfect. En uh, ik, ja, ik ging hem aan en ja, ik werd derde. Wat zegt dit nou over jou? Dat jij in dit geweld ja, je zo manifesteert zo in je eerste rit? Ja. Dat... Ben je voor de duvel niet bang, hè? Nee, dat moet je ook echt niet zijn als je de top wil halen. Zeker niet voor een sprinter. Dan moet je niet bang zijn. Nou, oh, Ga maar naar Paar, die zal, die, zal, die zal tevreden zijn en trots zijn, denk je? Ja, ik denk het ook. <laughs> ik denk het ook wel. Jean-Paul van Poppel, natuurlijk de vader van deze Danny van Poppel. Wat, wat aardig is, want we lazen een tweet van, van Johnny Hoogland... dat hij hem nog had geholpen met zijn oortje in doen en zo. Dat was hij helemaal niet gewend. Om, om zo'n zo oortje in te ja, doen? Ja, hij, hij had nooit meer de oortjes gereden, begreep ik. Oh, nou, misschien moet hij dat ook niet doen, want die jongen wijs genoeg. Hij zegt gewoon, ik ben voor de duivel niet bang. En ik, <laughs> ik volg het de eerste en dan ben ik vooraan bij de streek. Dus, ja, eh. Ik vond het grappig dat hij Hilaire hoorde roepen van... Uh, ja, de dat... finish is de finish. Die jongen moet helemaal gek geworden zijn. Ja, even, en uh, de finish is een paar honderd meter eerder. Dus <laughs> ja, een hele goede conclusie die hij zelf trekt. Ik blijf bij de eerste en dan komt het goed. Ja. Mooi dat hij morgen die witte trui mag starten. Ja, ja, 19 jaar, dus uh, misschien wel uh, de jongste van het peloton... en dan, uh, ja, dan gelijk al derde worden ja, in de chaos. Dus ik, daar verwachten we nog wat van. Die zal zich er wel vaker tussen gegooid ja. en een coole kikker. Maar nog even de beslissing nu van de, van de wedstrijdleiding, zou ik maar even zeggen... om uh, toch iedereen gewoon op dezelfde tijd binnen te laten komen. Dat is wel eerlijk, denk ik, hè? Ik denk dat het eerlijk is, maar buiten dat is het ook slim. Want uh, ik denk dat. Uh, de, de, de, de, de, de morgen, vooral in de krant en tv. En vanavond is. Ja, is natuurlijk een hoop negativiteit rond de, rond de organisatie. Ze hadden toch die boog veel te laag hangen, anders rijdt die bus daar niet onder vast. Ja. Als er ook nog een keer tijdverschillen zijn, ja, dan wordt dat, wordt dat ze toch extra aangerekend. En buiten dat, uh, eerst wordt doorgegeven op drie kilometer van de vorige finish. Dus als je op vijf kilometer zit en je zit met een probleem of wat dan ook, ja, dan laat je hem eruit zakken. En als dan blijkt dat de tijd toch wel meetelt, ja, dan had je je achteraf moeten doorfietsen, dus ja, dat kun je volgens mij nooit hard maken. Ja, goed, feit is een feit, Marcel Kittel heeft die eerste etappe dan gewonnen. We komen straks terug met, hij is een soort dokter Phil, want hij komt straks met zijn slotpleidooi, Bart Voskamp, met zijn slotoordeel, en dan kijken we ook alvast even vooruit naar wat er morgen allemaal gaat gebeuren, want dan zijn ze nog steeds op Corsica. Ja, Luc. Wordt er al getwitterd over Kittel? Nou, er wordt vooral getwitterd over die bus die vast zat ja. onder die finishboog. Dat is, echt, dat is mooi. Dat zie je dan aan het Dat is één grote paniek. Zeg maar, dezelfde paniek die dan op die finishlijn is, die is er ook op Twitter. Eh, niemand wist er weer in waar er gefinished moest worden. Valpartijen. Kortom, rustig dagje. Toer is begonnen. What the fuck, zegt Thijs Sonneveld. Dit was jackass, geen wielrennen. Busje komt zo niet. Filimon Wesseling zegt dat. Dit geloof je gewoon niet met een foto erbij van die bus onder die uh, finishboog. Zegt commentator Maarten Ducro. Jodie van der Boven. Die zegt, ik denk dat die buschauffeur een eindstreep door zijn carrière kan zetten. En Stefan Werbroek die zegt, voor mij is de buschauffeur toch de morele winnaar van vandaag. Paniek dus. En Ilko Bos van Roosentaal, een verslaggever van de NOS, die tweet... In zijn kelder in Austin aait iemand momenteel schaterlachend de witte kast in zijn schot. Ja. ja, Nikki Terpstra wist dus bijna weg te springen en te winnen. Bijna. Teleurgestelde reacties daar ook over op Twitter. Nauti zegt zonde Nikki Terpstra, ik stond als een moloot voor de televisie te springen. Prachtig geprobeerd, volgende keer beter. En Ramona van der Lek, dat is de vriendin van Nikki Terpstra, die zegt... Wauw, wat een actie. Jammer dat het streep een paar honderd meter verder lag. Ach, Jij weet dat ook allemaal, hè? wie je vriendin is. Heb ik allemaal opgezocht, ja. Ik heb een heel middag besteed aan alle vriendinnen uitzoeken van alle wielrenners. Daar doe ik morgen een blokje over wielrenvrouwen. Lance Armstrong, ik noem hem maar even de naam. Hebben we dat ook weer gehad. Mr. Epo is namelijk nog niet vergeten op Twitter. En deze eerste toedag wordt dan ook veel gebruikt om nog even flink wat gal te spuwen op de Survivor. Zoals hij zichzelf noemt op Twitter. Carlos Mattens wil het maar even gezegd hebben. Wanneer gaan we Lance Armstrong eigenlijk rehabiliteren? Hij was toch de beste? Nu blijkt dat iedereen gebruikt heeft. Nathalie is er helemaal klaar mee. Ze zegt: Ik ben wakker en ik kijk gewoon naar de tour. Laten we Lance Armstrong vergeten en doorgaan. En Goku vindt het sowieso gek dat iedereen boos is op Armstrong. Want zegt hij: Waarom, iedereen, waarom is iedereen kwaad op hem? Hij won de Tour de France met drugs. En toen ik stoond was, kon ik niet eens mijn eigen fiets vinden. Dat waren de fiets van vandaag. Tot morgen weer. Ja, ja, morgen is jullie weer Lukie King. Dankjewel. Le Tour de France. dat heaven. Uh, we gaan dus even terugkijken op de dag van vandaag. En uh, we gaan ook een beetje vooruitkijken naar morgen alvast. Met Gio Lippens daar op Corsica en Bart Voskamp hier in de studio. Um, Gio, ja, de Tour 2013 is begonnen. Dat kunnen we wel zeggen. <laughs> dat kun je wel zeggen. Op een manier... We hebben er al voor gewaarschuwd. Corsica, ja, uh, je gaat er de Tour niet winnen. Het is een cliché van je welste. Maar je kunt er de Tour wel verliezen. En ja, dat heeft de etappe van vandaag toch ook wel bewezen. En geloof nou maar... Morgen en overmorgen, Hetzelfde laak en een pak. Dan worden het geen nerveuze sprintetappes. Maar morgen gaan we gewoon de bergen in, boven de duizend meter. Lastig, lastige afdaling ook. Overmorgen een ontzettend lastige etappe over een kustweg. Kronkelend, meer dan 500 bochten heb ik gehoord. Met ook flinke hoogteverschillen. Nee, er gaat echt nog wel wat gebeuren hier op het eiland. Uh, laten we maar eens even beginnen met een paar man... waarvan we denken dat ze de Tour nou ja, verloren hebben... of misschien wel gaan verliezen. Uh, wat dachten we van Tony? Tony Martin, wereldkampioen tijdrijden. Afgevoerd in een ambulance. Uh, er wordt gevreesd voor een sleutelbeenbreuk. Dat zou dan betekenen dat het, het einde is van de tour voor Tony Martin. Betekent ook dat Mark Cavendish toch ook wel een goede tempomaker gaat missen in zijn ploeg. En dat uh, die Omega Pharma Quickstep ploeg dat die ook een ontzettende tempomaker met Martin mist... in de ploegentijdrit van komende, wat is het, dinsdag in uh, Nice. Dus die is er in elk geval uit. Daar ziet het tenminste wel naar uit. Johnny Hogeland, uh, even... Een update dus van de verwondingen. Gat in de linker elleboog wordt gemeld. Nou, we hebben het al gehad over Alberto Contador. Daar zijn in elk geval geen breuken geconstateerd. Dat is het goede nieuws. Maar hij heeft wel enorm veel last van die valpartij gehad. En dan kijk ik naar de aankomst. Want we hebben nu ook het officiële uitslag hebben we binnengekregen. En inderdaad, het klopt. Niemand op achterstand binnengekomen officieel. Iedereen in dezelfde tijd als de winnaar. Dus dat is een lekker overzichtelijk begin van de etappe van morgen. Kittel dus eerste hier. Twee Christophe, die Noor, waarvan we weten dat hij goed kan sprinten. Derde, Danny van Poppel, die zijn debuut opluistert morgen... met het feit dat hij die witte trui mag dragen. Die eigenlijk van Kittel is, maar van Poppel mag hem dragen. Dan David Miller op de vierde plek, Trentin, vijfde. Samuel Dumoulin op de zesde plek, Henderson op zeven. Roelands de Belg op de acht, dan Rogas op negen. En Chris Boekmans, die zo goed werk heeft gedaan voor Danny van Poppel... eindigt op de tiende plek. Boy van Poppel trouwens, die heeft er ook veel aan gedaan... om zijn broer goed naar voren te brengen op de 52e plek. En dan kijk ik nog even naar het slagveld. Kijk ik naar de mannen die laat binnenkwamen. Dat kun je gewoon zien aan de klassering. Niet aan de tijdverschillen. Want die zijn er dus niet. André Greipel als twee na laatste. TJ van Garderen. Net voor Greipel. Kijk ik wat verder omhoog. Bauke Mollema. Die zat er dus ook gewoon bij. En die schijnt, dat is een gerucht, op de fiets van Bram Tankink te zijn gefinished. Omdat men toen nog het uh, idee had van ja, hij moet wel uh, als een haas in de richting van die finish. Want anders dan uh, kan hij zijn klassiment Aspiraties meteen op een grote hoop gooien. Uh, Gos ook op achterstand. Nou ja, we hebben het allemaal gezien. Sagan op achterstand. Hogeland met die valpartij op grote achterstand. Het is een slagveld, een enorm slagveld geweest in uh, deze etappe. En ik vrees dat we morgen toch ook nog wel weer wat incidentjes zullen krijgen. Ja, heb je ook al wat gemoppen gehoord en zo? Van renners die zeiden, ja, dit kan toch eigenlijk niet. Ook de verwarring die er voortdurend ontstond over drie kilometer van tevoren finish, ja. toch uiteindelijk weer op de meet finish. Nee, want eerlijk eens, kijk, ik zit natuurlijk op mijn commentaarpositie. Hè? Dat klinkt dan zo mooi hoog en droog uh, boven de finish. En uh, ja, dan praat je niet met renners meteen na afloop. Maar wat ik heb binnengekregen van de interviews die we, samen, die we samen hebben gehoord. Wat ik op Twitter heb gezien van ploegen en renners. Ja, dat wordt niet echt gemopperd. Je hoorde het ook al. Renners hebben dan zoiets van, nou ja, we zien wel uh, waar de finish ligt. En we gaan er gewoon vol voor. Danny van Poppel, zeer professioneel moet ik eerlijk zeggen. Er waren grote twijfels over wat deze jonge vent van 19 jaar te zoeken had in de Tour de France. Is nog nooit een worldtour koers gereden en dan meteen in de tour starten. Maar ja, hij heeft zijn examen, zijn eerste examen heeft hij in ieder geval met goed gevolg volbracht. Ja, en over dat incident met die bus. Theo de Rooij die tweet zojuist dat buschauffeurs altijd een beetje in een koers in de koers hebben. Wie is het best gepositioneerd voor de evacuatie na afloop? Dus kortom, wie is er het laatst binnen? En dan zegt hij, ja, die van Orica, die is in ieder geval gezakt, want die man, die kan vertrekken. Want die was inderdaad wel heel erg laat bij de finish. Maar laten we er wel eerlijk over zijn, die man kon er niets aan doen, want de officials van de Tour zeiden, rij maar door met die bus. En normaal gesproken is die finish hoog genoeg om een bus, welke bus dan ook van een van de ploegen, eronder door te laten. Want die bus rijdt al een heel seizoen rond, in alle koersen in de hele wereld. Dus waarom zou die hier niet onderdoor kunnen? Nee, de fout is gemaakt door de Toerorganisatie. Uh, dat, uh, dat, dat, ja, dat die overkapping die was gewoon te laag. En daardoor hebben we dit incident gezien. Um, Bart Voskamp, het ja, begon met een kat- en muisspel... met een, met ja. in een enorme chaos... Ja, dat is altijd uh, met de toeren natuurlijk uh, een vluchtgroep... die dan uh, een beetje vooruit uh, rijdt en op het laatst wordt teruggegrepen. Nou, dat was in, uh, was in dit geval anders, want ze lieten zich bijna twee keer terugpakken. Ja. Trokken zichzelf toch weer gang om dan toch weer richting de finale te gaan. We zaten het een beetje achteroverleunen, te bekijken zo. Ja, nou, we kennen maar, dit ja wel. Nee, maar ze hadden zoiets van, van uh, ja, ze hebben te, twee minuten gehad... en dat is gewoon te weinig. Je moet, uh, moet zo'n kopgroep wel de kans geven om lang vooruit te rijden. En als je al gelijk gaat rijden met, met nog 150 kilometer te gaan... en dat op twee minuten houdt, ja, dan zegt Fletcher ja, ervaren als het is... Ja, doe ik het uit. Hier, dit spelletje doe ik niet aan mee. Nou ja, goed, en dan kabbelt het een beetje door richting de finale. En dan, uh, dan gaat het los. En dan krijgen we ook dankzij de organisatoren... Een, een, een vreselijk schouwspel met een bus die vaststaat. En in mijn beleving moet volgens mij die boog minimaal 4,20 meter 20 zijn. En net als uh, alle vier viaducten om daar een vrachtwagen of een, of een bus... Ja. onderdoor te laten rijden. Dus ja, die man, die buschauffeur, die treft geen uh, blaam. Nee. Gio? Ja, want uh, de laatste update is dat die boog uh, die zakt altijd als de laatste bus gepasseerd is. Uh, om dus een beter plaatje te krijgen ongetwijfeld voor de televisie. En uh, die boog was al gezakt. En ik krijg nu net een berichtje door van een collega van het Algemeen Dagblad, van uh, Arjen Schouten. En die meldt dat de buschauffeur geen toestemming meer had gekregen om het parcours op te rijden. Dus is hij het uiteindelijk... Wel weer zelf schuld. Ja, uh, maak er maar chocola van. Maar goed, we zijn hier actueel. Uh, we zitten hier gewoon. En uh, dit is het laatste nieuws dat we daarover gehoord hebben. Zullen we eens even naar de winnaar gaan luisteren van de etappe van vandaag? Een Duitse winnaar in Nederlandse dienst. Marcel Kittel heet hij dus. Hij wint de eerste etappe en rijdt morgen in het geel. Kok praat met de Duitser. Ja, Marcel, gratulieren. Is dat zo fassend? Eigenlijk niet. Ik, uh... Ich, ich warte auf den Moment, wo ich gleich aufwache äh, und, und wünsche mir so sehr, dass es nicht passiert. Das ist das Unglaublichste, was ich bis jetzt erlebt habe und ich bin sehr, sehr stolz, äh, dass, ich, dass wir diesen Sieg geholt haben als Mannschaft. Und äh, ich freue mich auch sehr, sehr natürlich persönlich, dass ich es äh, geschafft habe, mich hier durchzusetzen. Und ähm, ja, es ist äh, historisch für mich und historisch für, für mein Team. Und du hast gewonnen in einer Etappe, die sehr chaotisch war im Finale. Hast du gewusst, dat alles, wat da mit dem Bus passiert ist, dat dem Finish, Finish drie kilometer zuvor sein würde? Dat wusste ik niet, nein. Ik heb dat gerade de äh, ja, ersten Journalisten, den ik hier getroffen heb, erfahren. Ik had geen Ahnung davon. Du hast, du hast gewusst, dass Greipel en Kevin nicht mehr da waren? Dat heb ik dan gesehen, ja. En was hast du dan gedacht? Dann habe ich gedacht, die Chancen sind gerade sehr stark gestiegen, dass wir heute um den Sieg mitsprinten. Und ähm, ja, dann sind die Jungs äh, losgefahren. Ich glaube, zwei Kilometer vor Ziel, die haben alles gegeben. Ich bin wahnsinnig stolz und äh, das war eine super Arbeit einfach vom ganzen Team. Und ähm, ich gratuliere allen, die, die an diesem Projekt teilhaben und freue mich sehr, sehr darüber. Super Arbeit. Dat waren de woorden van Marcel Kittel, de winnaar van vandaag. Hij zegt van, uh, ja, ik kan de wijk nog steeds niet begrijpen. Uh, ik hoop dat ik zometeen wakker word en dan uh, weet ik het zeker. Hij is erg trots op de overwinning voor hemzelf natuurlijk... maar ook uh, voor het hele team. En hij noemt uh, de overwinning historisch. Hij wist in de eindfase dat uh, een paar belangrijke concurrenten... niet meer meededen, dus en uh, Gruipel met name. En uh, nou ja, als gezegd, uh, een grote overwinning voor het team... en een mooi begin dus van deze tour voor Argos, Shimano en Hancock... die had de naamvallen goed op orde, had ik het idee toch? Ja, hij deed het hij deed heel goed. Ja. Wat vond je van Kittel? Uh, ja, heel goed. Wat hij dus vooral heel goed doet, hij heeft het echt over de manschaft, ja. hij heeft het over een team, hij heeft het over een project. Hij is echt heel erg bezig om, de, om dat project samen te houden, echt vertrouwen te, te, te kweken en je, je hoort ook zijn, zijn, zijn, zijn knechten met respect. Degenen die op kop rijden, die hebben ook echt alles voor hem over. En zo krijg je ook een team en zullen ze de komende dagen ook echt het vuur, vuur uit de sloffen fietsen voor hem. Want uh, ja, het staat echt als een project, als een team en zo wordt het ook uitgedragen. Dus uh, ze gaan de komende dagen, denk ik, nog beter hun best doen. Het vertrouwen is er, dus ja... En het kan al niet meer stuk. De druk, ligt, de druk is weg, dus... Uh... Ja. Ze staan er goed voor. Deze hebben ze binnen, Argos Shimano. En ik zei het al, ook voor ons Nederlanders. natuurlijk toch trots dat dat een Nederlandse ploeg is. Uh, morgen dus rijden we naar uh, Ajaxio, moet je zeggen, geloof ik. Hè? 154 kilometer. Heb jij nog bekeken? Ja, ik heb de route bekeken. Maar dat ziet er anders uit dan vandaag. Dus morgen krijgen we echt hele andere van voren. En ik verwacht ja, misschien, misschien dat een Grijpel nog lang aan, eraan kan hangen. Degenkolp is iemand die nog redelijk heuvelop meekomt. Dus we krijgen morgen wel een, een beetje een andere sprint. Ik ho hopelijk niet het door een val. Partij. Maar wel een sprint, denk je? Hè? Ja, wel een sprint, maar wel van een geselecteerd groepje. Ik denk niet dat mensen nu al de ruimte krijgen om toch weg te rijden... of ze moeten er bovenuit steken, dat verwacht ik niet. Dus... Want als, als deze etappe, laten we zeggen, verder op in, de, in, de, in het schema... Ja, zitten, dan, wel, zal, dan Kijk, zal... dan zijn er al meerdere tijdverschillen. Dan krijgen mensen ruimte voor een, voor een ontsnapping en uh, dan blijft dat weg. Maar het is nu nog pas de tweede dag. Alles staat ook door uh, de chaos uh, ja, op het laatst. Alles staat in dezelfde tijd. Dus uh, het zal zoveel mogelijk maar een, elkaar in evenwicht houden... en een sprint van, uh, van een uh, geselecteerd groepje zijn. ja. Um, Martin dus, afgevoerd met de ambulance. Um, die kunnen we doorstrepen, denk ik, voor morgen. Tony Martin? Ja, als die, ja ik, uh, ik weet niet of hij de finish is overgereden... dan, uh, dan mag hij natuurlijk, als hij morgen zich goed voelt... maar ja, ik hoor een sleutelbeen gebroken. We hebben, we hebben ook motorrijders ja, Ik wou net he? zeggen, bij de TT ja. doen ze het zo. Die vliegt even naar een, een ja. hospitaal. Maar goed, daar zit een paar dagen tussen. En, uh, ja, fietsen. Ik, ik weet niet, fietsen en motorrijden... is wel al bij twee wielen, maar ik weet niet of je het kunt nee. vergelijken. Ja, een hooggelande gat is elleboog, Dus ik hoop maar dat dat uh, een beetje geplamuurd kan worden... en dat hij gewoon weer op kan stappen morgen. Uh, nou ja, we gaan het allemaal wel meemaken. Meer sport is er straks om uh, 7 uur. Dan is er langs de lijn met Ronald Boot. Daarvoor nog uh, Pavlov. En zo direct eerst het NOS Journaal met Gert Kluuk. eerste dag Radio Tour de France zit erop. Gelijk... Uh, Goed begonnen, zullen we maar zeggen. En de overwinning was voor Kittel. Morgen melden we ons weer vanaf twee uur met Dionne de Graaf. Er staat een tafel onder een boom voor een oud boerenerf. Een Fototoestel ligt erop. Naast de flessen wijn en stokbrood. De documentaire Het Frankrijk van de Tour. Bonjour. Is arrive, hè? Oui.